Spart moet op kamertemperatuur. Nou, oh, ik vind het lekker dan zo. Valt me best. Maar laten we nou de katten gaan eens zien. Ad? Waar zou ik beginnen? Nou, ben je het gat maar. Hebben jullie de katten in een ren? Je zult niet weten wat je ziet. Dat is nou de studeerkamer van Ad. Gewichtig, hè? Ja, zie je nou niks? Nee. Ja, had zijn bureau en zijn boekenkasten? Dan moet je daar eens kijken. Naast zijn bureau. In de vloer. Gat. Gaan we daar de katten in? Nee. Ga maar mee. Hier loopt hij onderdoor. En dan gaat hij hier langs.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 Dat een hè? Die heeft het moeilijk. Heb je dat knipsel van Van der Meulen nog gelezen? Ja. En, wat zeg je ervan? Niets. Iets? Nee. Wat moet ik er van zeggen? Maar daar kun je toch zeker wel iets van zeggen?